Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Praag gaat het vandaag over de energieprijzen en wat EU-landen kunnen doen om hun inwoners de winter door te helpen. Er ligt van alles op tafel, zegt correspondent Kizia Hekster. Ja, je hoort allerlei dingen langskomen. Vaak gaat het dan over een prijsplafond op gas. Dat wil zeggen in Europees verband dat de Europese leiders zouden willen zeggen... tot hier en niet verder. Dit is wat we als blok willen gaan betalen voor gas. En geen cent meer. Een ander plan dat langskomt is het gezamenlijk inkopen van gas. Ja, meerdere plannen dus. En alle landen vinden ook wel dat er iets moet gebeuren. Maar wat dat dan is, dat weten ze nog niet. Het bedrijf achter TikTok heeft vorig jaar flink veel verlies gemaakt. Bijna 7,5 miljard euro. Dat komt doordat ze te veel met geld smijten... voor reclames en nieuwe functies in de app. Dit jaar gaat het misschien weer wat beter met TikTok. In de eerste drie maanden hadden ze juist veel winst. En dan eentje in de categorie opmerkelijk... Twee Russen zochten een andere manier om te vluchten voor mobilisatie in het land. De oproep om het leger in te gaan dus. En ze pakten de boot. en voeren honderden kilometers naar een eilandje tussen Rusland en Alaska... dat bij Amerika hoort. Er wordt nu bekeken of de Russen daar mogen blijven. En last van de energierekening hebben we bijna allemaal. Maar op sommige plekken ontstaan daardoor ook andere problemen. Zoals bij dit museum in Joure in Friesland. De verwarming gaat omlaag, maar in een museum is dat niet zonder risico's. Nou, vooral dat er schimmel uh, ontstaat. En uh, ja, schimmel tast het natuurlijk gewoon ogenheen. Dat gaat vooral om, uh, om hout en om uh, uh, papier, maar ook textiel. Ja, dat, is, uh, dat is kwetsbaar. Ja, en om te voorkomen dat er dus binnenkort schimmel op de schilderijen zit... hopen ze dat er hulp komt van de overheid. Het weer nog opnieuw een zonnig dagje, vooral in het zuiden en oosten. In de rest van het land is er wel meer bewolking, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppuntennieuw. meer 10 minuutjes vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Afrit Avanhoorn staat een kapotte vrachtwagen, die blokkeert daar de rechte rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM, ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, weer verse koffie. Uh, ja, ja, heerlijk, ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, het was even een ja, ja. Tegen klank weer een race, de klok weer, hè? Ja, African Beat, hè? African Beat, ja. ja. Even een dansje erbij, en zo voor de kijkers thuis, hè? Want wij worden bekeken weer, hè? Dus, uh, ja, jij wordt even Oh, Je moet ja, even zwaaien, zwaaien natuurlijk. Dat ja, dat is ja, ja, goed. ja, ja, ja, ja, ja. Zeg uh, Willem, uh, ben je er al uit? Uh, ik heb geen idee. Nou, je werkelijk gaat straks de uitslag bekend maken. Ja, maar ik sta werkelijk te zeker gewoon omdat ik wil weten. Ja, dus van... je moet, de luisteraars moet dus raden ja. Uh, ja. hoe je dus een getal, uh, het getal 66 zonder er iets aan toe te voegen, ja. toch een hoger getal kan maken. Even kijken of we er al uh, reacties over hebben natuurlijk. Oh, wat spannend zie, al. Zie je al wat, zie al wat, zie al wat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja, nee. Uh, <laughs> ja, nee, er zijn uh, mensen die hebben, uh, die hebben hier uh, inderdaad, uh, och mijn god, maar aan toe. Even kijken, ik krijg drie, ja, dat is niet te geloven, ik krijg drie uh, oplossingen. Eh, oplossingen ja. ja, de eerste is, tweede zes omdraaien, dan krijg je 69. Er wordt wel wat toegevoegd, maar ik weet niet of dat het is. De tweede is getal 180 graden draaien, dan wordt het 99. En de derde is 66 omdraaien en dan krijg je 99. Ja. En dan een nummertje 4, dat is anoniem en die zegt, kweet niet. Ah, nou, ik kan verklappen, want de, de, de oplossing zit erbij. De oplossing zit erbij. Ja, maar er zijn twee oplossingen goed. Kijk, die ene zes omkeren is ook wel goed. Ja. Maar twee zes omkeren, dat is natuurlijk 99, dan is het natuurlijk wel extra verhoogd. He, is, oh, ik la oh ja, ja oké, okay, dat is de verhoring. Ja, oh, maar ja, dat, goed, daar ja. gaat het. Uh, dan ja, dan gaat dan het. heb je er niks aan toegevoegd. Ik heb het al in het getal even omgedraaid. En dan, dan, uh, ja, nou ja, dan dus hebben we dus twee, twee winnaars en één verliezer. En, uh, maar om niemand teleur te stellen, noem ik gewoon geen namen. Ja, maar als ze bij wijze van spreken in aanmerking zouden dus komen. Maar ze die... komen niet in assen. Nee. Nee, maar als ze in oh, aanmerking zouden komen voor piercings. Ja. Dan hebben ze meteen twee piercings in hun neus. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Ja, maar wie wil er met twee nergens op. Uh, hè? Wie wil dat nou? Ik zag trouwens van de week een, een, een film op. Uh, ik geloof RTL7 of zo. Dat is die oh. zender voor films voor mannen. Hè? Weet je wel niet. Hè? En er werd. Uh, de... Films voor mannen? <laughs> ja. <laughs> Ja, er je, waar? Daar, daar maken ze reclame mee bij het. Heb je één momentje alsjeblieft? Kan iemand die deurig doen alsjeblieft? Dank je wel. Ja, ik kan mezelf niet verstaan hier. Okay, okay. Het waaide een beetje. Behoorlijk. Ja, we je, zitten vlakbij het vliegveld van Zandvoort. Dus, uh, ja. waar, is dat tegen, waar is de landingsbaan dan? Op is hier achter. Oh, hier achter? Ja, ja, ja. Oké, ja, oké. Okay, okay, okay, yeah. okay. ja, je hebt de polderbaan. En de polderbaan die, die vlieg je gewoon uit. En dan draai je in de En dan kom je op de Snolderbaan. En daar is hij ja. De, sno de Snollebaan? De Snolderbaan, ja. Oh, ja. Ja. ja. Ik heb het ook niet bedacht. Ik verstand Snollebaan ook. Ja, jij verstaat altijd dingen die, die er niet zijn, zeg maar. Nou, ik, ik, heb een, ik, ik moet even mijn zoon harm bijvallen, want ik verstand ook Snollebaan. Jij ja, ook, okay. hè? Ja. ja. Nou, en wat is een snolle baan? Uh, dat is gewoon een landesbaan voor vliegtuigen in Zandvoort. Dat is uh, de departement van als Amsterdam te vol wordt, zeg maar met landen, en landen ze gewoon in Zandvoort. En, uh, Ik heb je ook gehoord, Willem, over de treinen? Dat de treinen steeds voller worden? was er nog wat op het nieuws. Oh. En dat komt door het personeelstekort. Er ja. zijn te weinig machinisten. Ja. En, en, en daardoor rijden er minder treinen. Ja. En bij de gelijke hoeveelheid mensen die toch gebruik willen maken van de trein, ja, is zo'n trein veel voller. En nou beginnen de mensen daartegen te protesteren. Die vinden dat het niet in de haak. Ja. He, in de Nico-haak is dat misschien wel. Dat uh, volgeltje wat zing je vroeg, ja. Vogeltje, wat zin je vroeg? Ja. Een honkytonky pianistje op je... Niet lang ja, nee, die nee, ook. Honkytonky honky pianistje op ja. je zinnesap. Ok, zin. Nou goed, maar we hebben het nou over treinen. Dat is heel ja. wat anders. Dat ja. is ook something stupid trouwens. Ja. Dat Ola, hadden we, hebben we net gedraaid. gedraaid. Maar, luid, ja, maar die ja. treinen zitten veel te vol. Ja. En, en nou had ik aan jou willen vragen... Willem, kan jij niet in je vrije tijd... gewoon een pad aan nemen als machinist? Natuurlijk. Oh, dat ja. lijkt me ook een heel leuk werk. Dat heb ik een tijdje gedaan, hè? Toen werkte ik, woonde uh, ik nog in IJmuiden. En uh, daar hadden we dus een, uh, de veerboot, hè, van het Noordzeekanaal, dus van Beverwijk naar Emmuiden. Veerboot? Ja. Het had het dan met treinen te maken, hè? Nou, er was een kassakopje, dus er zat ook een, de cabine van een trein zat erin. en er ze hadden daar een machinist nodig. En toen heb ik dat maar gedaan, uh, voor een week heb ik dat gedaan, ja. Even, een een week, Kan er een raam open, dan kan mijn neus naar buiten, hoor ik net. Ja, jammer. Goed, ja, nee, maar, uh, oké, okay, ja, nee, daar hebben we toch geen tijd voor, jongens. Hoe is het, het nou eigenlijk om machinist te zijn? Want dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want dan zit je in die cabine voor in zo'n trein en ja. dan moet je zorgen dat die trein even weer stoppen. Ja. En je moet op de rode lichten letten, want dan moet je stoppen. Als, als het licht op rood staat, moet de trein stoppen. Ja. Klop. Maar en wat maar moet je nou verder nog doen dan? Nou, helemaal niks eigenlijk. Ja, je moet er wel, je, je krijgt een hele opleiding voor zo'n machinistenopleiding. Ja, toch? klopt. Dag. Nou, wat, wat, als, het, als het alleen maar rijden stoppen, dan is gauw klaar met die opleiding, toch? Ja, een dag. Weer klaar. Nee, dat en dan kom je als ik erbij ik raad, trein van de zaak. Trein van de zaak? Ja of Merkeling of Fleisman? Waarschijnlijk een Fleisman. maar dat maakt niet uit. Want als je in die trein zit, dan denk je bij jezelf... Ach, wat is de wereld er eigenlijk mooi? Ja, André van Zuin heeft nou ook weer dat programma... dat weet je misschien wel... met een model op treinbouwers. En die maken dus op de ze allemaal, in plaats van lang bart Maken ze nou allemaal uh, spoorweg met huisjes en bergen. En uh, allerlei mooie autootjes erop en zo, denk ik. Geeft dat maar, geen rommel in die keuken dan? Nee, maar we hebben helemaal niks met die keuken mee oh, te maken. Heel nou, ja, goed. De wereld wordt er wel een stukje mooier van, in ja. ieder geval. Hè? Ja, nee, maar willen we, zonder gekheid. Ja. Het is gewoon uh, model, model, modelbouw. Ja het ja, ja. op televisie André van Duin presenteert dat gaan, we Dan gaan gaan wij het zo nog even over hè ja zo I'm I see scars of blue and cry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 Wat een wonderful woo to myself. Ja, what a wonderful. Ja, dat is geweldig. Louis Armstrong, ja, dat is geweldig. Dit zijn ja dat is dat is, ja, dat is. Ja, dat is heel erg, ja. Eva Kersen, die, die heeft dat ook uh, heel mooi gecoverd. Ja, he, Eva Kersen, die, die covert wel meer, hoor. Ja, ja. Nee, niet meer was ze zo verleden. Hè? Ja, dat is ook nog niet zo lang geleden. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, uh, Willem. Jongen. Uh, de, de boeren. Wat is wat, met die boeren? Ja, de, wat vind je van de boerenprotesten? Zou dat allemaal nog uh, weer opkomen nu? Ik denk het wel, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik denk het wel. En, nou, een heeft, een ken... Hollandse boer die we, ja, graag maar een, een Belgische koe kopen, ja. uh, um, en, en, en, uh, dat is een koe uit België, ja. uh, dat je meteen ook weet van... Uh, uh, daar gaat hij voor naar de veemarkt in Sint-Truiden. Uh, hij komt langs de dieren en vraagt de prijzen. Nou, dan noemen ze prijzen van 1000 euro, van 1200 euro. En dan denkt hij van, nou ja, dat is me toch een beetje te prijzig, hè. Dat ben, dat ben bedragen, dat kan ik eigenlijk niet dragen. Nee, nee. Maar dan komt hij plotseling bij een veehandelaar uit Hoesselt. Uit? Hoesselt, het Belgische hoesselt, ja. Met een koe van uh, 250 euro. Hè? Ja. Hij denkt bij mij, nou dat is een, dat is een prijsje naar mijn, naar mijn hart, daar wil ik wel een koe voor kopen in België. Ja. Dus dan gaat hij naar die veehandelaar en dan zegt hij, markeert daar wat aan die koe dat die zo goedkoop is? Nee, nee wat, wat dan? Uh, wat, wat, wat moet er nou aan zo'n koe markeren dat die zo goedkoop is? Nou, zegt die veehandelaar, als die koe gemolken moet worden, dan trekt hij zijn uiers in. En als die gedekt moet worden, ja. Ja, dan gaat hij op zijn kont zitten. Ja, zegt de boer, nou, dat, dat, ik 250 euro voor zo'n koe, dat vind ik toch wel lekker goedkoop. Ik ga dat wel oplossen met die koe. Dus die neemt die koe mee en die komt bij de grens. Ja, in sommige gevallen kan je zo doorrijden, maar soms dan word je ook aangehouden. En Dan moet je zo'n zo vrachtwagen waar je dan goederen in vervoert, moet je inklaren. Dus had die koe had hij natuurlijk in zo'n zo vrachtwagen zitten. En dan vraagt hij de douane... Nee, de, douan, de, de, de douanier, hoe zeg je dat? Ja, Moeilijk woord, ja, hè? De, ja, de douanier die vraagt aan hem of hij wat aan te geven hebt. Ja. Nou, zit die boer alleen een aparte koe. Een aparte koe zegt die douane. Wat is er zo apart aan die koe dan? Nou, zit die boer, als ze gemolken moet worden, dan trekt ze de uien in. En als ze gedekt wil worden, dan, moet ze, dan gaat ze op de kont zitten. Ah, zit die Doeranje? Komt die koe misschien uit Hoeselt? Nou, die boer die staat helemaal perplex. Die zegt: Ja, uit Hoeselt inderdaad, hoe weet jij dat nou? Nou, zit die Doeranje, maar daar komt mijn vrouw ook vandaan. Kings en Mr. is er pleasant. En uh, wel leuk dat je nog reacties krijgt op die, die moeilijke vraagstukken van je. Ik bedoel, uh, want ja, ik was er niet opgekomen natuurlijk. Heeft ja, er iemand nog een andere oplossing dan uh, 99 of 66 omdraaien? Uh, ja, die anoniemje net. 31 zegt hij. 31? Ja, ik zei tegen een Bruis. Ik zei, jongen, dat zit er helemaal verkeerd. Oh ja. <laughs> dus ja, dat is dan wel weer jammer. Ja. Ja, verder nou kreeg ik nou een berichtje van iemand die zegt... nou, ik, ik baal je wel een beetje van mijn batterijen zijn bijna leeg. Geen ja. idee wat ermee wat bedoeld wordt. En uh, ja, nou ja, goed. Uh, ja, ja, ik weet het. Het kan van alles zijn, hè? Het kan van alles zijn natuurlijk. Wat, ja. wat werkt er tegenwoordig niet op batterijen? Uh, ja, dat is een hele goede eigenlijk. Eigenlijk werkt alles wel een beetje op batterijen. Nou ja, in ieder geval kleine, kleinere, kleinere uh, elektrische apparaten. Zoals telefoons en, en uh, tablets. En, en, uh, ja, nou, er zijn ook nog wel andere apparaten die op batterijen werken. Ja, ja. ja die heb je ook natuurlijk. En dan uh... nou begint je lip te trillen. Ja, nee, dat is pure emotie natuurlijk. <laughs> <laughs> ja, ja, ja ja ik ga me gewoon weer een stukje muziek draaien. Voor degene die net inschakelen... Ik... Ik denk trouwens helemaal niet dat dat gebeurt, want we hebben er altijd een scharen aan luisteraars. Uh, deze voor jullie. A sugar and spine I feel nice A sugar and spine Ik krijg, ik krijg altijd... Wat en weet je wie dit ja. ook zo prachtig kon zingen altijd? Wie dan? Wie dan? Wie dan? Uh, Zandvoorter trouwens. Een Zandvoorter. Een Zandvoorter die ja. goed kan zingen? Ja, maar ik, ik zing al jaren niet meer. Nee. Nee. nee. Luister, uh, Deen. Deen Clark. Deen Clark? Ja, de vader ja, dat is van... Zandvoorter? Ja, de vader van... De vader van de ja, die woont in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, Maden, die uh, had natuurlijk vroeger Deen en Duke's of Soul. Ja, ja klopt. Uh, en, de so, en de Soul for Blues worden. was, was ik nog niet zo grijs, nou. Maar wat meer blond was ik, wat goddelijk blond, was ik. Ja, ja. Ja, toen, ja, ja nee, je ziet het nog. Ja, je bent nog goddelijker, Willem. Ja. Als ik een arm op teel, je, je zit. onder die, mijn arm haak, ja. jongen, wat was die gozer voel? Goddelijk blond. <laughs> nee, Maden die zong uh, allemaal repertoire van onder meer uh, Auto's Redding. Ja, zit ik onder de zin. Otis die dood is, heb ik het dan. Otis die dood is, ja. ja dus dus uh, Deen was Otis Redding eigenlijk in dit geval. Ja, ja. Hij was de redding van... Uh, hij, hij kon dat repertoire ook zingen. Ja, mooi is dat. Zo, zo neem je het toch mee voor, voor degene die achterblijven. En als hij dit nummer, wat je dan net draaide, als hij dat zong, dan zei het hele publiek I Feel Good, want dat was uh, fantastisch. ja. Ja. Ja, hij kon niet alleen heel goed zingen. Hij, of hij kan niet alleen heel goed zingen. Want hij is er, hij is er nog altijd. Hij, hij doet er niet veel meer aan, heb ik begrepen. Maar hij kon ook enorm goed entertainen. En het, uh, het publiek helemaal... Uh, uh, ja, in vervoering brengen met, uh, met zijn muziek. Ja. Ja. ja, nou ja, goed... Uh, ja, maar weet je nog in die tijd dat, dat wij dus samen het land introkken... dat we met die beurs meegingen, met de erotica-beurzen... met, met uh, hoe heet het niet, andere ook, weet ik veel... dat wij de podium gewoon... Ja, dat was gewoon, dat was gewoon onze plek. En dat wij ons dansje daar deden en zo. En dat iedereen, iedereen die begon te applaudisseren... maar het was meer voor jou als voor mij. En ja, maar jij had die die die, milieu, die kon je nu ja, niet meer aan, hè? Nee, maar ik weet ook niet dat je, die over de, dat je die niet over je hoofd heen moet trekken. Dat weet ik dan niet. Maar goed, de mensen die in het publiek en zo, want ik ging er gewoon altijd tussen staan, die wilden wel eens weten wat vinden jullie eigenlijk van onze performance. En dan zeiden ze van nou, ja, dat voor jou dat ging wel, maar het ging meer om die kleine man. Bedoen ze jou mee. Wat is, wat is, wat is met Sjagal nou weer dan? Ja, de kleine man, ze noemen, altijd, ze noemen kleine man. Op De erotische beurs had hij altijd de bijnaam de Little Man. De Little, oh Little, oh van de Little, en de Aldi en ja, ja, ja, de Fomar. Ja, ja, ja. En Albert Heijn. Zonder reclame te maken. Bye. Sieken. Een wedstrijd per telefoon waarbij u componisten dient te herkennen... en een platenbon kunt winnen. Ja, dan zijn we hier dan weer met het bekende programma. En dan laten we eerst even de opgave van vanmorgen horen, luisteraars. Ja, zo. En nou eens kijken of mevrouw Lodewijks in Amsterdam... Op de Beethovenstraat nummer 5. thuis is... Zo. Met mevrouw Ludwigs. Goedemorgen, mevrouw. U kent ons spelletje. Het gaat erom dat u de componist gaat en de titel van het werk. En als u het dan goed heeft, krijgt u een mooie plaat van ons. De vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Oh, wat fijn. Ja, daar hou ik juist heel erg van. Nou, dan maar goed uw best doen, mevrouw. Zou ik nog even een stukje mogen horen? Ja, natuurlijk, mevrouw. Daar gaan we dan. Zo, dat is natuurlijk. Een... En mevrouw Lodewijks, wat denkt u ervan? Ja, wat denk ik ervan? Ja, het klinkt wel bekend, hè? Ja, dat zou ik menen, mevrouw. Ja. Heet het stukje soms, uh... Exception? Nee. nee, nee, dat mag ik niet ja. goed rekenen. Nee. Nee. Ik zal u een heel klein beetje helpen, mevrouw Lodewijks. Uh, woont u boven? Ach, wat heet boven? Uitsteken, mevrouw Beethoven. Dat heeft u vast gedaan. Oh ja? Ja. Nu alleen de naam van het werk nog maar, ja. hè. Zeg, mevrouw Lodewijks, u hebt ons geschreven dat u vijf kinderen hebt... en dat ze allemaal de deur uit zijn... Behalve. Behalve de vijfde. De vijfde, heel goed, Nou, u hebt het niet bijna helemaal, mevrouw, hè? De vijfde. Nou, dan nou komt er alleen nog maar een klein woordje achter, hè? Ja. ja, zou ik het stukje misschien nog één keer mogen horen? Nou, heel even dan. U weet toch zeker dat het bekend is, hè? Oh, zeker, mevrouw, ja. De vijfde mm, mm, mm, van Beethoven. Het gaat alleen nog om dat woordje, hè? Dat, mm, mm, dat achter de vijfde hoort. Ja, ja, ja, ik zoek het al. Ik doe er lang over, hè? Nou, schreef niks, ja, mevrouw. maar het is zo simpel ook niet. Geweldig symfonie van Beethoven, wel ja. Nou, dan mag ik u wel feliciteren, mevrouw. Dit zal je maar gebeuren, hè? <laughs> ik vond hem leuk, Willem. Ik vond hem leuk, jongen? Ja. <laughs> ik heb ook zo gelachen. Ik vond het, ik kom er wat niet meer bij. Maar nou dit. Wie is dit? Your words still in my mind. Ja, zeker. Mooi, mooi nummer. Ja, dankjewel. Uh, maar de luisteraars, zijn, ik, ik, ik had al geraden uh, nou wie, ja. wie het was. Hij nou ja, zei nee. de Jos die bent, zei je. Ja, nou ja. Nee, het leek de, er wel op. Het leek, ja. het leek er wel op. Nee, ja, inderdaad. Uh, je gaf al aan uh, de kolde ering. Ja. Maar het was niet de kolde Eering Nee. Maar wel een zanger. De zanger. Van de kolde, ja, kolde ering. Ja, George Kooymans inderdaad. De Ben Jojo. Ja. En dit nummer is uit 1971 is dit. Ja, maar daar dan gaat het nee. niet, niet zo goed mee met George. Nee, met George gaat het niet goed. Nee, maar ja, weet je... Uh, ja, er is ook alles al over... Oh. Je had het net over strandhuis. laten we er dus even... Ja, eventjes, even maar dan... Ja, uh, want of, het is, of, het is of, het heel actueel. Heel volgt. actueel, Heel actueel. Ja, heel actueel, want, want ja, ja het niet alleen het in zandvoort, maar... Mm -hmm. Ik weet niet of je dat de week op het nieuws hebt gevolgd, maar Scheveningen... Ja, hè? Ik heb het niet over Scheveningen, dus een, andere, dus een dame die een beetje scheef loopt. Scheveningen is dat. Maar ik heb het over Scheveningen, dat is een badplaats. Ja. En daar zijn ze nu van gemeentewegen aan het onderzoeken. of het mogelijk is. om strandpaviljoens gedurende het winterseizoen gewoon te blijven laten, laten staan. Ja. Want, wat wij ons niet realiseren, maar wat wel het geval is. Als je zo'n uh, paviljoen weer moet afbreken, opslaan in een bepaalde ruimte. Mm -hmm. daar, daar zijn in sommige gevallen wel een ton aan, aan, aan euro's mee gemoeid. Ja, dat snap ik. Alleen dat is niet nieuw, hè? want vorig jaar is het namelijk in Zandvoort ook al gebeurd. Dat, het, uh, dat... dat ze het hebben laten staan, de winter uh, door laten staan. Ja, ja. maar waar, waar hangt dat nou om eigenlijk? Want, uh, waarom mag dat dan in sommige gevallen niet? Om eerlijk te zijn, ik heb uh, geen idee. Als de luisteraars zijn die het weten, mogen ze we het even laten weten. Want, uh, ja. Maar in Scheveningen gaan ze dus onderzoeken... Dat, uh, de, uh, om strandpaviljoens dus te laten staan... zodat de, de, de strandpaviljoen-exporteurs uh, uh, niet meer met die kosten worden opgezadeld. Ja. Alleen, in Scheveningen is het dan wel zo... dat ze mogen niet het hele winterseizoen open zijn. Dus de, de... Nee, dat klopt. Maar dat dus... was hier ook, hè? Oké. Okay. Dat was hier was het, was het ook zo. Maar goed... Uh, wat zijn we nou weer serieus? Hè? Ja, we zijn uh, je zou bijna zijn. Uh, maar ja, we ja, willen ja. wel een seus, uh, serieus, uh, serieus uh, programma hebben. Ja, maar ook een serieus antwoord van de luisteraars. Ja. Weet, weet u waar dat nou allemaal mee te maken heeft? Dat strandpaviljoens in sommige gevallen moeten worden weggehaald eigenlijk. Heeft het gemaakt, te maken met het gevaar van de zee, dus vloed. Hè? Dus, dus uh, dat de boel uh, uh, wegspoelt of uh, beschadigd wordt? Ja, dat kan. Dat ja. kan. Ja, ik heb ik, geen idee. Ik vind dat wel een hele mooie vraag. Een hele goede vraag trouwens. En U kunt daar geen piercing mee winnen? Nee, dat... maar wij, nee. Wel. wij wel. Tenzij de luisteraars die stemmen. Ze zeggen van nou, uh, jullie hebben geen piercing nodig. Uh, jullie zien er nu al uh, uit. Uh, je hebt nu al een grappig gezicht. Maar ik begon net een verhaal met, met RTL 7 en, en uh, programma's voor mannen. Ja, maar dat, dat, nou weet ik ook weer uh, waarom ik daarover begon. Ja, waarom daar, begon daar was, je er eigenlijk op? Ja, nou, ja. Daar, daar was een film met, met volgens mij John Travolta. Ja. Want je hebt zo'n themaweek, en dan, is er, dan gaan al die films over eenzelfde acteur, zeg maar. Ja. En daar was een jongen met een piercing in zijn, in zijn uh, neusvleugel. Oh, ik denk het gaat de hele andere kant op. Uh, nee. nee. nee, nee. Maar dat trilt ook niks. Nee, dat trilt helemaal nee, nee. niks. Nee, nee maar die, die, uh, die gast die werd dus... Uh, ja, die, die, die deed in drugs, zeg maar en zo. Weet je wat? het was eigenlijk een klein crimineeltje. Drugs in de zin van druk, drukker, drugs. Nee, drugs, drugs, drug, drugs, drugs, hard drugs. Hard drugs, uh, ja. Hard, hard. Uh, me, me, me, hoe heet het spul ook weer? Uh, uh, speed, me, me. langzaam. Ja, uh, ja. Uh, yeah. Uh, mm -hmm. nou ja goed uh, crack en zo allemaal die uh, die harddrugs en uh, ja de ontsnapt uh, uh, moet ik zeggen ja ik, ik weet er alles van zit wat witperon in je neus even <totstuken> ja, maar luister ja, maar, ja. maar daar werd dus die piercing die werd met geweld uit, uit zijn neus getrokken waarom <totstuken> Nou, omdat hij gewoon uh, uh, een drugs over, achterover had gedrukt. Of geld voor drugs achterover had gedrukt. Dus er waren criminelen die vonden dat niet zo leuk. En die nee. namen wraak. En die trokken die piercing uit zijn neus. Ik vind het eigenlijk maar, geen bericht voor... Uh, voor uh... Ja, maar ik, kijk, piercings hebben niet alleen maar een charmante kant wat dat betreft. Hè. Dus nee, dat is ook zo. Je kan ook iemand daar redelijk mee beschadigen, zeg maar. Ja, dat is ook zo. Maar de ja, piercing ja. die wij uitgeven, ja. dat, dat, wordt, dat wordt waarschijnlijk wel een gouden piercing toch. Dus zie je wel toch. ...van sparen voor die piercing. Ja ja ja, ja, ja, ja. ja, Dat het echt een hele mooie piercing wordt... ...met een inscriptie van CFM. Met CFM staat erop, ja. er staat er ook op, hè. Met CFM staat erop. Ik weet niet of het allemaal past, maar... Ja. ...we wachten het wel af. Ik, uh, ja. ik, uh, ik, uh, ik heb mijn moeder gevraagd en uh, ze zeggen, nah, ...ik weet het echt niet meer. Ja, zij weet het ook allemaal niet meer natuurlijk. Wat heb je, wat heb je nou weer voor muziek voor ons klaarstaan, Willem? J. Crazy Mama. En, uh, ja, dat is. Uh, ja, ja, ja, Beschuldig je mij dan af van, Willem, dat ik een Crazy Mama ben? Waarom is dat zo? Ben ik een Crazy Mama? Nou, nee, je bent. Je nou, ben, mama, je, nee, ben, ja, ja. ben, je bent af en toe wel een beetje crazy, hoor. Ik vind de film, als ze de bed uitkomt, Willem, wil je niet weten. Ja. Een Crazy Horse dan. Crazy Horse van de Osmonds, ja. bijvoorbeeld. Ja, hey, maar, eh, uh, jij uh, ja, toch een uh, leuke tip? Nou, ik wil, ik, wil, ik wil het dus hebben over mensen, met name oudere mensen die met een computer werken en die daar af en toe problemen mee hebben. Wat voor probleem, jongen? Ja, dat, dat ze niet weten hoe dat ding werkt of bepaalde onderdelen van de computer niet beheersen. Ja, nee, ja dat en, Maar daar heb vaak. je, daar heb je tegenwoordig een heel leuke uh, uh, een organisatie voor, een betrouwbare organisatie, moet ik er wel bij zeggen. Oh, Namelijk SeniorWeb. Je ja, hebt niks met spinnen te maken. Nee. Spinnen zitten ook in een web. Maar dit is senior web. Ja. En daar kan je lid van worden als, als, uh, als oudere. Ja. Misschien ook wel als jongere, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, dan, uh, um, als je dan problemen met je computer hebt dan komt er gratis iemand... als je lid bent, hè? Ja, ja, komt, er, ja, ja. komt er iemand bij jou... thuis, ja. op, op verzoek... Ja. en die komt jou helpen... Uh, om je computer uh, opnieuw... Uh, te installeren of... Uh, te leren ontdekken... wat er allemaal mogelijk is met je computer... wat je als oudere misschien niet zo goed snapt. Zo. Nou, ik heb, het, ik heb het een keer bij de hand gehad... Zo uh, zoiets, en toen had ik zo'n iemand besteld... naar wat jij zegt, en dan zeggen ze altijd... mensen die veel met computers bezig zijn... Dat zijn nerds, en uh, weet je... maar... Op een gegeven moment, heb de, uh, ja, de, de bel ging door die deur op. En een hele mooie vrouw. Ik denk, zo, ik denk, nou, dat, is niet, uh, dat is niet dat je zegt van totaal, totaal, totaal. Ja, dat, maar die was van web dan zeker? Ja, ik weet niet meer waar ik bestelde dat. Maar uh, in ieder geval toen ze wegging, was het 300 euro lichter. Oh jee, ja. dat is wel erg goed. Maar ze zegt, maar je muis doet het wel weer. Nou, jammer. Hè. Maar senior web even serieus Willem. Want, ik ben serieus uh, we, we dwalen af. Ja, ja. Uh, als je daar lid van wil worden, kost dat 36 euro per jaar. He, dus dat geldt dan in... Uh, in uh... Maar mag ik heel eventjes. Je zit nu reclame te maken. Ja, nee, dan... zo zie ik dat niet. Want nee, nee. Dit, dit is eigenlijk een, een organisatie die iedereen helpt. Ja, ja. He, en het, het is niet een, een organisatie die verschrikkelijk veel geld aan je verdient. Heb ik nee, nee want, nee. want 36 euro per, per, per jaar. Nou ja, misschien zijn er ook nog wel andere organisaties die dat aanbieden. He, dus ik wil niet. Uh, maar je kan dus als je senior web, uh, uh, als je daar lid van wordt, wordt je ja. gewoon geholpen aan nou, huis. Hier, eventuele... hier van hiervan akte dan? Ja. Maar zullen ze mijn probleem ook helpen dan? Want ik toevallig gisteravond, ik was eventjes bezig met de voorbereiding van het programma. Ja. En toen ben ik met mijn, met mijn muis ben ik te hard over de muismat gegaan naar rechts. Dus nu knalde mijn cursor tegen de rechterkant van het scherm. Nou brak de punt af. Ach jee. Kunnen ze dat van mij? Ik, ik weet niet of ze daar een punt van maken. Dat, moet, ik eventjes, moet je bellen? Ja, dat heb ik laatst ook gedaan. En, en, die, en er was ook een dame. En ze zegt, weet je wat? Uh, ik, je hoeft de voordeur niet open te doen. Ik, ik snap er helemaal niks van. Ik denk Maar wat moet je dan? Wat denk je? Je komt ze via het raam binnen van de badkamer. Ach, meen je het dan? Je kan het door de badkamer. Through, but I could not stand Het ja, dus, zou maar uh, gebeuren dat, je, bad, dat je, bad, uh, je, je badkameraam open staat. En dat er ineens een dame komt, uh, komt uh, binnen, binnen zitten. Ja, nou ja, ik schrok er best wel van. Want uh, ja, ik stond ik net uh, in, mijn, in mijn Adams kostuum. Want ja, mijn, mijn Ewa's kostuum uh, hing bij de stommerij natuurlijk. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf van... Uh, van ja, uh, Jongens, uh, ik ken, ken het dan niet anders of zo. Uh. Dus ja, doe uh, maar. Ik, ik, ik, ik, hoor, ik hoor nou iets wat er wel aan kerst doet denken. Hoezo? Ja, ik weet het niet. Dat sfeertje. Hmm. eentje er eventjes uh, even in de moed, hè? Ja, nee, ik verlang er wel weer ja, aan. Wat ik zo jammer vind ook. hier ja. in Nederland... Ja. De, ons klimaat... dat je maar zo weinig keren een witte kerst hebt. Want de, de, de, de romantiek... Ja, maar de romantiek woont in je hart. Ja, He? dat weet ik wel, Willem. Maar als, als, als het, als het uh, warm water regent met de kerst... Ja. Ja. Nou, dat zou, ik denk in dit, dit geval, dit jaar in ieder geval, voor een ja. hoop mensen van uitkomst zijn. Want dan gaat die energierekening weer naar beneden. Dat is wel waar. Al het, maar, het uh, nadeel heeft een voordeel. Maar alleen maar die twee kerstdagen en dan een lekker dik pak sneeuw. Ja. En, en ja, dat, dat is toch. Ja, voor mij is dat uh, een grote wens, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nee, dat is, is wel. zo. En ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat, uh, hoe dat allemaal hoe, uitgaat. Hoe zou, het, uh... hoe zou het dit jaar lopen? Want, want uh, ik schuim het internet wel eens af. Ja. Uh, ik zag laatst bij jou uh, inderdaad surreplank voor de deur staan. En ik denk, oh, die zit op internet. Ik ben aan ja. het, surren. ja. ja. Hé, hey, maar luister, ja. want dan ben ik aan het zoeken van de voorspellingen voor, voor de winter 2022, 2023. Maar, Wat zouden we dit jaar voor winter krijgen? Heb jij een ik denk, idee? Ik denk, uh, ik denk mijn gevoel, die zegt dat... Uh, want het, is, het is nu ook in oktober en het is gewoon warm buiten. Dus we hebben wel de, hebben de, hebben geraad, de nee. koudste 18e september gehad ooit. Hè? Wist je dat? Ja, hoeveel, en hoe koud was het toen? Nou, nou ik, ja, die ja, temperatuur... Zo. Ja, luister. Ja. Geen strikvragen. Oh, neem ik wel. Ik dacht een raadseltje, dacht ik. Een raadseltje. Nee, ja. nee, het is echt serieus. Dit is het geval geweest. De laatste temperatuur... Hier in Nederland gemeten op de 18 september. Uh, sinds heugenis, zeg maar. Was het een artsen toevallig? Nou, ik weet het niet. Ik weet ah. niet maar het was een hele lage temperatuur in september. Ja. En moeten we daar nou de conclusie aan verbinden. dat het dan ook wel eens zo zou kunnen zijn. dat ook de wintermaanden. en dan met name de vroegere wintermaanden, zoals november, december. Ja. dat die ook koud zullen uitvallen. in elk geval met de kerst. Ik hoop het. Ja, hoop ik het hoop het, ook. het ja, maar ja... ja dat had ik had het niet al voor jou gezocht. Ik denk, jij bent niet zo uh, romantisch. Nee, maar jij die... kunt niet achter mij kijken, want er staat een scherm voor. Nou, ik, ik, ben, uh, ik ben, uh, de ben een romanticus, een er ben ik, hoor. Dat, uh... Ik vind het ook heel leuk om met de kerst om in zo'n arsleet te zitten... en dan lekker door de sneeuw te... en dan dat alles er zo mooi uitziet, wit en zo... en met leuke lichtjes van de kerst. Nou, wat ik kan misschien dan wel, misschien wel iets vertellen... Uh, dat, uh, dat, is, uh, dat is dan iets in de wandelgang en uh, dat zal vast nog wel vast zijn. Krijgen, maar we schijnen weer een ijsbaan te krijgen in Zandvoort. Kijk. Ja. Kijk. Dus heb ik uit, uit betrouwbare bronnen die niet genoemd worden. Dus ja, de betrouwbaarheid is dan gelijk weg natuurlijk. Dat is jammer. Ja. Dus weer, weer een geval van uitlekken dit. Hè? Ja, uitlekken. Als het hem niet te hard lekt. Hè? Want dan, dan vriest het niet aan. En voor je het weet doet de voorzitter van de Tweede Kamer aangifte, Willem, van het uitlekken. Ja, krijg je dat weer? D66. En we hebben net gehoord oh. hoe je 66 kan ophogen. Zonder, eh, zonder ja. er iets naartoe ja. te voegen. Ja, ja, ja, maar ja, jij voegt ja. er nou een ijsbaan aan toe. Ja, dat ik ja, ja, dat is wel riskant wat je nou doet. Het, uh, het, uh, ja, ik, ik zou bijna zeggen... Ze, ze zijn zo glad is een aal. Zo ja. glad is een paling. Zeg Kom maar. jij wel eens op die ijsbaan als je daar is hier in ja Jazeker. Ga je dan curlen of zo? Um, nee. nee. Je weet je wat curlen is? Jawel, het bij een barbecue is dat. Nee, joh. Dat, heeft, dat heeft niks met piercings te maken. Oh, dat dacht ik. Dat dacht ik. Alleen, oh, nee, met de barbecue heeft ook al. niks met piercings te maken. Nee, wacht even. Nou haal ik dingen door de war. Volgens mij wel. Ja, nou, doe er maar weer een stukje muziek, want ik word er helemaal kiegel van. Oh, ik neem je nog even mee naar Volendam, denk ik. Ja, ja, ja, ja. Kijk, het was een heel spannend verhaal natuurlijk. Ja, de luisteraars die miste dat dan nou weer. Ja, maar dat... ja goed, dat hoeven we ook niet alles te weten. Nee, dat is ook wel weer zo. Maar ja, goed, maar, uh, ja Piet Verman, wist je dat hij nog maar één long heeft? Ja, dat wist ik. Ja, ja. want die, die, uh, die heeft geluk gehad in feite. Ik ben fan zanger van, uh, van de Kets al sinds... Uh, tjie, ja, ik ben er groot geworden eigenlijk. Ja, want... Uh, Toen ik was klein was, had wel paling. Dus ja... Uh, yeah. Ja, uh, Piet Veerman die had longkanker. En die, uh, maar die is geopereerd aan zijn longen. En die heeft geluk, geluk gehad. Althans, zo, zo blijkt uh, ons nog, Want hij leeft alweer een paar jaar op één long. Mm -hmm. En je zou zeggen, ja, uh, als het uitgezaaid zou zijn... dan was hij er al niet meer geweest. Dus in sommige... Het dus hoeft niet altijd fout te gaan. Nee, het hoeft niet hè, als als je... altijd fout te gaan. Maar ja, het, is, uh, ja, het heeft een beperking. Ik, ik las vanmorgen trouwens uh, over George Baker... die een uh, longontsteking gaat na de corona... En die zou weer gaan optreden. En uh, het, ja, het ging weer de verkeerde kant op. Dus hij hebben alles weer gecanceld. Oh? Dus ja. Hoe bedoel je, de verkeerde kant op? Had die... Nou, okay, ja, een verkeerde En dan kreeg je weer een nieuwe. Ja, en onze ja, koning, dus, koning heeft het ook gehad. Longensteking. Echt waar? Echt waar? nee serieus. Oh nee, dat kan, dat weet ik niet. Ik volg het koninklijk huis niet zo. Maar en ook, ja, dat, ik denk nou ja, jij, jij hebt een relatie met Prins Bernard. Ik denk, nee, ja, maar hij kwam erbij, maar hij zei toen tegen mij van, uh, van nice de allereerste keer, nice. de eerste nice. keer dat ik hem zag van Willem voor staan. Bernard. nou ja, maar jullie gingen al samen op een nice uh, jacht Ja, maar dat was meer van het Natuurfonds. Nee, maar onze koning had, uh, die heeft longontsteking gehad. Serieus, serieus. Nee, ik, uh, ja, ja, ja. En die is ook uh, een hele lange periode, kon hij ook uh, niet uh, bezoeken afleggen en zo. Mm. En, uh, en dat heeft het Maxima toen al leeg gedaan. Nou. Ja. Die is ook geloof ik alleen naar het buitenland gegaan om een uh, ja, geloof, een handelsmissie. Uh, maar was uh, toch niet uh, grensoverschrijdend of, of ging ze wel de grens over? Nee, het dat was niet de grens. Ja, ze over. ging wel de grens over, de maar over. haar gedrag was niet grensoverschrijdend. Nee, nee. nee, nee, nee, nou, nee dat nee. mag gelukkig dan maar weer. Maar voordat je het weet, hè, maar, zit je bij hey, de kapper, ja, laat je weer krullen zetten, lees je de story, staat het daar weer in? Maar je hoort eigenlijk weinig meer over onze koning of die weer hersteld is van zo'n ontsteking. Ja, geen goed nieuws dan En ik weet ook niet of dat voortkwam uit corona in zijn Geen idee. Nee. Ik weet niet. Maar ja, long-covid is een ernstige aandoening. En daar ben je heel lang ook ernstig vermoeid van. Daar moet je ook geen grapjes over maken, vind ik. Dat doe ik toch ook niet? Nee, nee, nee. Dan beschuldig je mij weer dat ik grapjes. Ja, nee, nou. Weet je, ik draai naar een stukje muziek, want we gaan richting de klok van 12 uur. Hoe laat is het dan? Het is nu vier minuten vanaf. En de vorige is... keer hebben wij dus heel erg snel afscheid moeten nemen. Ja, en, uh, dat ja. was heel snel, hè? Ja, ja, ja. Nou, dus nog wel twee wel nummertjes, wel. denk ja. ik. Ook ja, wel gezellig hoor. Nou, ja, wel gezellig hè? Kom maar op met je nummertje. Nou, kom maar even een nummertje maak even nou ja. If you should tell me that all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 Don't ever change the smile you're smiling now And please don't let me see you blue Ik kan me Ja, ik, ik jo, jo, jo, jo, jo. Is het weer snel gegaan, Willem vanmorgen? Niet normaal, hè? Niet normaal. Hé, hey, uh, uh, ik vond het wel weer heel gezellig. Voelt gezellig ja, ik vond gezellig heel. Ja, ja. Ik heb, ik heb genoten. Dat is wel een uh, vrij serieuze uh, uitzending aan de ene ah, kant en de En de, kant, de mensen zijn uh, helemaal overstuur, Want die krijgen allemaal belletjes van... Ja, wat moet ik een godsnaam doen om die uh, piercing te verdienen? Nou, niks. Wij horen hem te verdienen. En de mensen luisteren die moeten gewoon stemmen. Hè? Gewoon uh, naar, naar de redactie. At cfmzandvoort.nl uh, uh, En dan gewoon zeggen, nou, de uh, boys... Uh, die moeten ze piercing Die missen. moeten ze piercing. <laughs> de gouden piercing, de cfm piercing. Ja, weet jij al waar je hem laat plaatsen of, uh? Ja, in mijn wenkbrauw. In je wenkbrauw. In mijn wenkbrauw. Hij is vrij stevig hoor. ben ik Ze zit de beste pin aan. Ja, maar goed. Mijn wenkbrauwhaar wenkbrauwhaar is ook stevig. Ik wilde niet zeggen, want je stoot er je microfoon aan. Ik zeg er maar niks van. Nee, dat moet je ook niet doen, want we krijgen allemaal weer brieven thuis en zo. Maar vriend? Ja. We gaan eruit. Gaan we eruit? Tot over 14 jaar weer. Ja, ho het ho Doen het ook in. Doen het van Zeven.